12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag, we hebben contact zo meteen met onze verslaggever in Homs in Syrië. Gemeenteambtenaren moeten volgend jaar inleveren, vindt VNG-onderhandelaar. En Peking belooft dissident een onderzoek naar de mishandelingen. Vanmiddag in het westen veel bewolking en regen. In het oosten is het droger, er zijn wel wat buien, maar tussendoor ook zon. 16 graden wordt het in het noorden, 20 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht wordt het langzaam droger. Morgen en donderdag ook nog veel bewolking en buien. Vanaf vrijdag droger, maar ook weer frisker. Syrië nu. Kofi Annan rapporteert de VN Veiligheidsraad vandaag over zijn vredesplan voor Syrië. Het plan moet een eind maken aan het aanhoudende geweld in dat land. De rapportage van Annan komt een dag na de parlementsverkiezingen... die door de buitenwacht nauwelijks serieus zijn genomen. Jan Eikelboom, verslaggever, is in Homs. De stad die maandenlang onder vuur lag van het regeringsleger. Jan, eh, net aangekomen in Homs. wat Was jouw eerste indruk? Ja, klopt. Mijn eerste indruk is dat het rustig is in Homs. Uh, overal checkpoints, dat ook. Bij de ingang van de stad het eerste checkpoint 100 meter verderop. Het tweede checkpoint, overal militaire posten, zandzakken. Uh, maar uh, daartussendoor gaat het leven, althans in de wijken waar wij doorheen zijn gereden... eigenlijk gewoon door. Je ziet auto's rijden, mensen lopen... Uh, we lopen gewoon op straat. De winkels zijn open. In het deel van, uh, van ons, waar wij op dit moment uh, zijn, in de buurt van de universiteit, is het, uh, is het rustig. Um, in ieder geval mijn chauffeur dat we zo uh, moeten vertrekken. Want we gaan met de waarnemers uh, op pad. Uh, de waarnemers van de Verenigde Naties, met die we vanochtend uh, mee zijn. Uh, zijn gereden hier naartoe. Het ja. passeerde de wijk Babbe Ammer nog. Uh, uh, die zagen we in de verte liggen. En Babbe Ammer, dat kun je ook van een afstand zien... is volledig verwoest. En de, de geluiden die ik ook heb gehoord van uh, mensen... die daar de afgelopen dagen zijn geweest... zeggen dat is helemaal niemand meer in, in die wijk Het is compleet kapot. Zometeen ga jij op pad met die VN-waarnemers. Hoe vrij kunnen die hun werk daar doen? Ja, het, dat, dat gaat... Wat wij er tot dusverre van hebben gezien, we zijn nu de tweede dag met ze op pad, um, gaat dat allemaal redelijk soepel. Ze krijgen goede medewerking van de Syrische autoriteiten, worden um, makkelijk door de checkpoints gelaten, uh, vragen die worden gesteld worden meteen, behoorlijk. ze kunnen alles zien, er wordt ze geen stroopreed in de weg gelegd. Uh, dat gezegd hebben we, uh, helemaal vrij zijn ze natuurlijk ook niet. Er zijn altijd uh, het convoy waarin we mee naar Homs, daar uh, reden vlak achter de waarnemers, twee autootjes met daarin uh, agenten van de Syrische geheime dienst. Die houden alles in de gaten. Maar, moet ik daar dan gelijk weer aan toevoegen, ze blijven ook wel op een afstand. We werden op een goed moment uh, tegengehouden, althans de VN-waarnemers werden tegengehouden door een aantal mensen op brommers. Die wilden ze iets laten zien, dat was in de buurt van een militaire kazerne. Uh, terwijl dat gesprek gaande was, bleven de mensen van de Syrische geheime dienst dan zodat de mensen van de oppositie vermoedelijk wel gewoon hun verhaal konden doen. Is, is, is het daar net zo gevaarlijk als... We, we zagen gisteravond in Nieuwsuur jouw reportage. Uh, net zo gevaarlijk als de, de plaats waar je gisteren was. Met, met sluipschutters, tanks op afstand en dat soort zaken. Ja, uh, als, als, als, als, als ik niet als ik, als ik, ik moet nu in de auto stappen, want anders missen we, de, mis, mis, mis, uh, ja. mis, missen we de waarnemers. Want we moeten nu achter ze aan Want de situatie is wel zo gevaarlijk dat we hier niet, niet zelf kunnen rondrijden. de enige manier... om ...in Homs te zijn, dat is met de waarnemers. Dus ik stap nu in de auto, ja. de deur gaat nu dicht... ...en, uh, en we rijden snel achter ze aan. Daar laten wij het dan bij. Um, en we horen later van jou opnieuw. Jan Eikelboom vanuit Homs in Syrië. Dankjewel. Niet de nullijn, maar salaris inleveren. Dat is wat cao-onderhandelaar Erik van der Burg... ...van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorstelt. Hij wil dat gemeenteambtenaren volgend jaar 1% inleveren. Aan de lijn Erik van der Burg. Meneer van der Burg, waarom wilt u dit? Ja, wat uh, mijn inzet in ieder geval uh, wordt uh, als uh, vertegenwoordiger van Amsterdam in het College van Arbeidszaken, wat onderhandelt namens de gemeente... is om te zeggen, laten we volgend jaar maximaal op de nullijn uitkomen... en liefst uh, iets daaronder gaan zitten. Omdat er enorme bezuinigingen afkomen op de gemeente. We hebben nu het akkoord, maar er komt een nieuw regeerakkoord. Daar zullen nog meer bezuinigingen in zitten die ook naar de gemeente toe gaan. Dat kan alleen maar als we dan ook op alle punten de tering naar de neering zetten. En als we kijken naar de kosten voor ambtenaren... die nemen de komende tijd toe door de CO die nu is afgesloten... Um, en ik kies ervoor om volgend jaar bij de nieuwe CEO te zeggen: laten we op de nullijn of daaronder gaan zitten. Want daarmee behoud je werkgelegenheid en voorkom je ook bezuinigingen op andere sectoren. Ik zet staat... morgen richting mijn collega's van de VNG. Ja, u gaat vanmorgen spreken. Uh, uh, u zegt als er niet wordt bezuinigd, dan gaat dat banen kosten. Ja, kijk, het is heel simpel. Op het moment dat gemeenten uh, enorm moeten bezuinigen en de kosten zien stijgen van het ambtenarenapparaat, dan is de kans heel groot dat gezegd wordt: oké, okay, de kosten stijgen, dat gaan we compenseren door minder ambtenaren te hebben. Dan, ja. zeker dan kun je beter kiezen voor werkgelegenheid. Hoeveel banen staan er op het spel Over dan, een, meneer Van den Burg? Nou ja, 1% van 180.000 ambtenaren is 1.800 banen. Uh, wat je mee, daarmee zou kunnen besparen. Als ik de nullijn uitkom, betekent het in ieder geval dat de kosten niet stijgen. Maar als ik de vakbonden alweer hoor zeggen dat de salarissen ook volgend jaar moeten stijgen, dan denk ik: 1% salarisstijging kost gewoon 1800 banen. Mm. Omdat gemeenten niet het geld hebben om uh, te zeggen dat gaan we financieren. Tenzij gemeenten gaan bezuinigen op uh, armoede, op uh, zorg, op onderwijs. Maar er moet nog genoeg op gebeuren. Dus laten we alsjeblieft nu gewoon zeggen. Um, ambtenaren van de gemeente leveren ook je bijdrage. Geen salarisverhoging volgend jaar. En liefst iets terug. Ja, daar nou heeft de minister Spies gezegd: uh, inderdaad, uh, laten we het op nul houden. U zegt uh, laten we wat gaan inleveren. Dat is een verschil. Ja, minister Spies. Minister Spies zegt dat met name op het gebied van de huidige CO... die in 2012 is afgesloten, waar de salarisverhoging zit van uiteindelijk 2 en waarvan wel niet gecompenseerd worden door het Rijk. Dus dat moet de gemeente al op gaan lossen binnen hun begroting. Mm. Nu eh, loopt deze CO af op 31 december, dus dat begint op 1 januari een nieuwe CO. Dan zegt het Koendersakkoord voor de komende jaren de nullijn. Ja. Dat vind ik dus ook het, minima, of het maximale voor de gemeente... Maar tegelijkertijd zeg ik tegen gemeenkantenaren, kijk of je ook een bijdrage kunt leveren... waarmee we ja. de banen kunnen behouden voor je collega. Nou heeft de, de laatste CAO, de, de afspraken daarover... heeft anderhalf jaar geduurd voordat er een, een, een akkoord lag. Um, nu komt u met, met inleveren 1%. Ik kan me zo voorstellen dat dit weer een, een lange strijd gaat, gaat betekenen. Nou, We moeten eerst even zien hoe de andere uh, collega's van, uh, die, die mee onderhandelen, we doen het als gezamenlijkheid uh, in het college voor arbeidszaken, hoe die erover denken. Uh, dan zullen we onze strategie bepalen. Maar voor mij is in ieder geval duidelijk dat we echt niet mogen uh, uitkomen boven die 0%. Omdat gemeenten daar anders de prijs voor te betalen. En dat betekent of minder ambtenaren of bezuinig op uh, zaken die we ook belangrijk vinden in onze gemeente. Verhalen is helder. Erik van den Burg, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan.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 Een deel van KPN wil overnemen, het bedrijf wil zijn belang in KPN vergroten. Nu is dat bijna 5 procent, dat wordt bijna 30 procent. Op het aandeel KPN is bijna een kwart meer geboden dan de slotkoers van gisteren. En in totaal zou met het bod 2,6 miljard euro zijn gemoeid. KPN noemt het bod redelijk positief. Amerika Mobiel is eigendom van de Mexicaan Carlos Slim... volgens het tijdschrift Forbes de rijkste man ter wereld. Rick Santorum heeft zijn steun uitgesproken voor Mitt Romney als Republikeinse presidentskandidaat. In een e-mail aan zijn aanhangers schrijft hij dat het alle hens aan dek is om president Obama in november te verslaan. Santorum, oud-senator uit Pennsylvania, gaf vorige maand de strijd in de Republikeinse voorverkiezingen op. Stond toen ver achter op Romney, nadat hij het Romney lange tijd verrassend moeilijk had gemaakt. Het aantal mensen met dementie zal waarschijnlijk minder snel stijgen dan gedacht... Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de komende jaren zeker toenemen. Maar onderzoekers hebben sterke aanwijzingen dat die toename minder explosief zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Bevindingen worden gepubliceerd in Neurology, wetenschappelijk tijdschrift. Onderzocht wordt of het minder voorkomen van dementie verband houdt met veranderd medicijngebruik. Sport masters tennis toernooi in Madrid wordt dit jaar niet op het normale rode gravel gespeeld, maar op blauw gemalen baksteen. Een primeur voor de Spaanse hoofdstad, maar de topspelers lopen niet over van enthousiasme. I will say, mentally, I'm not a big fan of the blue clay, but uh, but that's what it is today, you know. And uh, just try to adapt uh, my game as good as possible to to play well here. And that's the most important thing today, you know? just... Keep practicing hard en put everything on court to have a result. Ja, blauw gravel. Rafael Nadal is er geen fan van, maar hij gaat in ieder geval proberen zijn beste spel in Madrid te laten zien. En Roger Federer, de winnaar van 2009, is benieuwd naar zijn spel op de nieuwe ondergrond. Uh, this year obviously a bit different. We've got some blue clay coming. It's the first tournament back for me on clay, and it's a it's a tricky one, especially knowing how well all the other players are already playing. But uh, I hope I get through the early you know early rounds and then hopefully find my range and start to play really great tennis. Federer, hij zei: het wordt een bijzonder toernooi voor mij. We hebben een blauwe ondergrond en daarnaast veel spelers die goed in vorm zijn. En tot slot de titelverdediger Novak Djokovic. Wat vindt hij van het blauwe gravel? We de Blue Clay Courts, de eerste keer in de history van onze sport. Het is zeker interessant voor iedereen om te zien wat er throughout deze week. Djokovic vindt het interessant om te kijken hoe iedereen zich deze week houdt op de blauwe ondergrond. Daar kunnen we het wel mee eens zijn. Hockeyclub Bloemendaal heeft per direct afscheid genomen van coach Dave Smolenaars... en hoopt daardoor de weg vrij te maken voor een goed resultaat in de playoffs. Het is nog niet duidelijk wie Smolenaars morgenavond vervangt... bij de eerste wedstrijd van de halve finale tegen Rotterdam. Raymond Verheijen gaat aan de slag als bondscoach bij de voetbalplug van Armenië. Verheijen, 40 jaar is hij, heeft een contract getekend tot en met het WK van 2014... met een optie tot en met het EK van 2016. Hij werkte eerder als assistent onder de bondscoaches Frank Rijkaard, Advocaat en Guus Hedink. En Carles Puyol mist het EK in Polen en Oekraïne. De Spaanse international van Barcelona raakte zaterdag in de wedstrijd tegen Espanyol. Geblesseerd aan zijn knie en hij is zes weken uit de roulatie. Moet een kijkoperatie ondergaan. Het EK dat begint al op 8 juni. Nu verkeersinformatie bij de AWB René Passet. Doorals bij Den Bosch zijn al de hele ochtendproblemen na een ongeluk op de A65. Die weg is dicht tussen klopend Vught en Haren van Den Bosch naar Tilburg. Dat veroorzaakt ook file op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Bij Vught staat 3 kilometer. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven. volgt dan de A2 en de A58. Dankjewel René. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Gemeenteambtenaren moeten volgend jaar inleveren. Dat vindt VNG-onderhandelaar. De situatie in Homs in Syrië lijkt veilig... maar zelfstandig reizen daar is onverstandig, zegt onze verslaggever ter plekke. En Peking belooft dissident een onderzoek naar mishandelingen. Het is 13 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCAV met lunch. Sleehakken, beachcruisers, zonnebrillen, strandtassen, tablets en scooters. Deze week bij WKAN.nl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 Goedemiddag en welkom bij lunch. De spanning was lang opgebouwd, maar in de wereld draait door werd dan gisteren eindelijk een eind gemaakt aan alle speculatie over wie dan de nieuwe presentator van Zomergasten 2012 zou worden. Ik dacht speciaal, want het is niet helemaal beleefd. Ik noem de naam nog even niet, omdat ik denk dat heel veel mensen thuis denken, en die denken, nou, is dat, is, dat, is, dat, is dat, is dat. Weet je het? Iets Belgisch. Ja, en dat Belgische was dus uiteindelijk de Vlaamse George Looney, namelijk Jan Leijers. En uiteraard vraag ik zo meteen in het mediaforum aan mijn gasten Bert van der Veer en Mathieu Slee wat zij van die keuze vinden. We krijgen zo ook nog een mini-cursus Sportkijken voor Vrouwen van journaliste Nienke de Jong. En de nationale nieuwsquiz wordt vandaag gespeeld door de 28-jarige Christian Kruisinga uit Zwolle. Als u nou niet alleen wilt luisteren naar Radio 1, maar ook wilt kijken, surf dan even naar de website van radio1.nl. Dit is Radio 1. Lunch. De losse verkoop van kranten is de afgelopen vijf jaar flink gedaald... met bijna een kwart. Zo verliest de Telegraaf 26%, verkoopt Next, NRC Next 52% minder exemplaren... en vooral regionale bladen worden ook minder los verkocht. In Nederland worden nu 117.000 kranten in de losse verkoop verkocht. De Volkskrant, NRC Handelsblad en NRC Next hebben hun totale betaalde oplages... dus dat is met de abonnees erbij, in 2011 wel zien stijgen. Bij de Telegraaf blijft de totale oplage maar dalen. Vorig jaar met ruim 40.000... Exemplaren en nu naar bijna 543.000 stuks. Bezorgdheid bij internationale journalistenorganisaties over de extreemrechtse partij Gouden Dagenraad. die 7% van de stemmen behaalde bij de verkiezingen in Griekenland dit weekend. Bij een persconferentie werden journalisten verplicht op te staan. uit respect voor de leider. wie niet opstond, moest de persconferentie verlaten. De organisatie voor journalisten in Zuidoost-Europa is bezorgd... en hoopt dat de partij de democratische principes... zoals persvrijheid wel gaat respecteren. Vanavond in het NCV-programma Altijd Wat. Een bijzonder interview met een man die ontsnapt is... uit een Noord-Koreaans gevangenkamp. Daar schreef hij een boek over. En Frank van der Linden heeft met hem gesproken. Frank, goedemiddag. Collega, hoi. Shin Dong-yuk heet hij, heeft dat boek geschreven. En, en moet ik zeggen, waagt het nu ook om daar over op tv over te vertellen? Dat lijkt me dat het niet zonder risico's is. Uh. Het is overigens geschreven door een uh, journalist, uh, Harden. Die heeft gewerkt voor de New York Times en de Washington Post. En uh, die heeft heel lang gepraat met ji Shin. Ja, die is geboren in een uh, concentratiekamp in uh, Noord-Korea... dat je gewoon via Google Maps kunt vinden binnen 10 seconden. Ja. Uh, alleen wat zich daar precies afspeelt, dat is heel lang onduidelijk gebleven. Het is de eerste man die erin is verslaagd zo'n kamp te ontvluchten. En ja, dat is uh, ja, gepaard gegaan met grote risico's voor zijn familieleden. Want uh, op het ontsnapsgegeven... Uh, van iemand staat in feite executie van de resterende mensen in zo'n kamp. Maar hoe slim is het dan dat hij daar nu een boek over heeft laten publiceren en daar ook over gaat praten? Uh, je moet je voorstellen, deze jongen die vertelt vanavond in altijd wat gewoon dat hij geen enkel idee heeft van het concept liefde of familie. Laat staan gevoel. Um, hij zegt gewoon, ik ben uh, ja, uh, gemaltrateerd, ik ben geslagen, ik uh, uh, heb alle hoeken uh, en gaten gezien uh, die de vernedering telt. Uh, en ik beschik in feite helemaal niet over zoiets als een uh, gevoelsleven. Nee. En dus heb ik ook geen gevoelens voor familie of vrienden of wat dan iets meer zei. En, ja, op een bepaalde manier raakt het mij dus ook niet... als iemand voor wie ik niks voel uh, ja, een slachtoffer in zo'n kamp zou worden. Hoe is dat dan om een gesprek met zo iemand te voeren... als eigenlijk dat gevoelsleven zo armoedig is? Nou, ik, ik zal maar één moment uh, uh, niet... Uh, ja, dat krijg ik gewoon niet, uh, niet weg uit mijn hoofd. Dat is uh, dat uh, ik op een bepaald moment aan hem uh, vraag... Uh, van, uh, jouw jou, jou vinger is al half afgesneden... Um, wat voor idee heeft dat nou bij jou uh, opgeroepen? En dat was omdat hij een overtreding in dat kamp had begaan. Um, hij zei nou dat, dat hij op zo'n moment niet eens in staat was om eigenlijk vergeving te vragen aan, aan zijn bul. Want uh, ja, dat, dat was ook iets wat in zo'n kamp helemaal niet bestond. Hij kon alleen maar roepen, uh, liever niet. Dus je, je praat met iemand die eigenlijk in de geestelijke zin van het woord uh, gehandicapt is... Ja. Ja. Vanavond om vijf over negen bij Altijd Wat dus op Nederland 2 is het interview te zien. Nog even iets heel anders, Frank. Uh, Jan Leijers gaat zomaar gasten presenteren. Gisteren bij ons op de redactie was al een hoop geroesmoes. Moest zou Frenk het misschien gaan doen? Waren nou de Nederlanders op, denk je? De goede Nederlanders? Nee, ik zou dat overigens nooit uh, gaan doen. Nee, ik, ik vind het, het niet leuk, leuk om in een concept te stappen dat al heel lang bestaat uh -huh. en dat uh, niet echt gewijzigd kan worden. Ik ken, ik ken uh, Jan Leijers behoorlijk goed. Ik heb hem te, gunst, te, te, te gast gehad in uh, Kunsthof uh, een paar jaar terug. Ik vond hem uh, een hele plezierige gesprekspartner. Het is iemand met een groot empathisch vermogen. We lezen uh, high en low culture samen. Hè. Hij heeft popmuziek gemaakt, maar hij maakt ook serie-reportages... uit de Arabische wereld. Plezierig mens. Um, ik weet niet precies of dat het intellectuele niveau is... dat de VPRO tegelijkertijd altijd uh, in huis wil hebben. Maar dat dat uh, een hele plezierige, goede gesprek gaat worden... dat staat met zo'n interview wel vast. Ja, en een goed plaatje natuurlijk. Is voor de tv ook wel eens prettig. <laughs> Dankjewel, Frank. RTO gaat langdurig samenwerken met Heineken Nederland. Er wordt gesproken van een partnership voor meerdere programma's... op het gebied van sport- en publieksevenementen. Eén van de merken van Heineken, Amstel, wordt verbonden aan Voetbal International. Met de oude sponsor, Jubilair, is RTO in gesprek... om te kijken naar een verdere samenwerking buiten Voetbal International. Dat meldt een woordvoerder. De Jubilair League zal niet langer een vast onderdeel zijn... maar het zal nu een journalistieke overweging zijn als er een fragment wordt getoond. Een grote wens van Gordon gaat in vervulling. Hij krijgt een kooktalkshow met BN'ers. Die bekende Nederlanders worden met hun partner... naar een mooie villa in de buurt van Stockholm gevlogen... om daar drie dagen te worden verwend door Gordon. Hij geeft een algemeen dagblad aan dat het format... wel een beetje lijkt op Villa Velderhof, nogal. Maar Gordon wil zich niet te veel vergelijken met Rick Velderhof. Ik houd mijn eigen stijl, zegt hij. En die stijl is tegenwoordig niet meer zo geforceerd geestig als eerder. Dat het niet goed gaat met de zender van Oprah Winfrey... was al duidelijk door de kijkcijfers. Maar de slechte financiële resultaten bevestigen het nog eens. OWN stevend volgens kenners af op een verlies van 330 miljoen dollar. In totaal heeft mede-eigenaar Discovery... al 600 miljoen dollar in de zender van Oprah gepompt. Als niet snel een succesvolle show komt... dan is het binnen een jaar gedaan met de zender, is de voorspelling. Niks vervelender dan als man samen met je vriendin of met je vrouw... naar een sportwedstrijd kijken en dat zij dan afhaakt... omdat ze er helemaal niks van begrijpt. Vanavond wordt er een boek gepresenteerd om daar een eind aan te maken. Vrouw kijkt sport van Nienke de Jong. Nienke, goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij dit boek zelf ook uit frustratie geschreven? Of hoe moeten we dat zien? Ah, nee hoor, nee, helemaal niet. Ik ben zelf een, een grote sportliefhebber. Ik kijk graag. En ik zag in mijn omgeving dat er veel vriendinnen uh, wel eens meekeken... maar dan niet helemaal begrepen waar ze naar keken... Nou ja, en uh, voor die vrouwen en ook mannen die er niet zoveel van snappen, wilde ik graag dit boek schrijven. Maar wat begrijpen ze dan niet? Uh, nou ja, weet je, je kunt bijvoorbeeld naar de Tour de France kijken en dan zie je 150 uh, fietsende mannen achter elkaar. Ja, daar is niet zoveel veel aan. Als je een beetje weet uh, hoe de teams in elkaar zitten, hoe een etappe in elkaar zit, welke renner wie niet mag en uh, wie er niet voor wie mag rijden, dan wordt het interessant. Dus je hoeft maar een heel klein beetje te weten en dan uh, is het echt een superleuke sport om naar te kijken bijvoorbeeld. En hoe zit het met voetbal? Ja, bij voetbal is het, uh, bedoel, dat spelletje is wel vrij, uh, vrij simpel. Uh, alleen hebben we natuurlijk, heb ik al in het boek nog één keer uitgelegd hoe, uh, hoe buitenspel werkt. <laughs> ik zit gelijk in de het uh, te denken. Maar die begrijpen mannen, de spelers zelf begrijpen hem ook nog steeds niet altijd volgens mij. Nou ja, als ze er nog de hele tijd in lopen, dan uh, weet ik niet of ze het inderdaad opgrijpen. Precies. Maar uh, bij voetbal kun je ook weer naar hele andere dingen kijken, weet je. Uh, ik, ik leg ook uit hoe je naar supporters moet kijken en hoe je een voetbalvrouw wordt. En, uh, en meer van dat soort dingen. Hoe je een voetbalvrouw wordt? ja. Namelijk? Hoe doe je dat? Je dat is een vijf Het is uh, spotten de voetballer in kwestie vroeg. Want uh, zodra hij een jaar of twintig is, is hij meestal onder de pannen. Dus je moet hem zo in de A je ucht al spotten. En uh, je moet bereid zijn om veel te verhuizen. Om veel kinderen te baren. <laughs> je moet zelf niet al te veel ambitie hebben. Want bedoel, als jij de politiek in wil en je vriend gaat ineens in Rusland uh, voetballen... moet je wel met hem mee. En uh, je moet oppassen voor het Danny kruis syndroom. Namelijk? Uh, dat je het als voetbalvrouw altijd heel snel fout kunt doen. Uh, als het slecht gaat met jouw voetballer, dan uh, krijg jij snel de schuld. Net zoals Danny altijd kreeg bij Johan. Uh, en als het goed gaat met je voetballer, hoor je er nooit iets over. Dan ligt het nooit aan jou. Dromme vrouwen straks langs de kant van het A-veld, zeg maar. <laughs> waar die, waar de jullie horen nog aan het trainen zijn. Is het ook voor jou een soort missie om meer vrouwen bij sport te betrekken? Uh, ja, wel een beetje. Ik vind het ontzettend leuk om, uh, om te laten zien hoe leuk, hoe leuk sport kijken is. En uh, wat ik al zei, het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En het is ook helemaal niet zo dat ik de expertise van de mannen bij hen weg wil halen... zodat ze zelf niks meer te vertellen hebben. Want uh, je moet uh, mannen en kenners ook een beetje hun waarde laten. Maar als die vrouw er een heel klein beetje meer van weet, ben ik al heel erg tevreden. Goed. Het wordt een lange sportzomer, dus uh, misschien is het boekje zinvol. Vrouw kijkt sport, heet het, van Nienke de Jong, uitgegeven door LJVN. Dankjewel, Nienke.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 Deze week staan we stil bij het eind van de Wereldomroep. Vrijdag stoppen de Nederlandstalige uitzendingen na 65 jaar. In de loop der jaren is er een aantal jubileumuitzendingen geweest... zoals rond het 25-jarig bestaan. Daarin aandacht voor onder meer een piepjonge Mies Mauwman, die een soort De Groeten Van-show voor de Wereldomroep presenteerde. Het is 1960 en de voice-over is uiteraard Philip Bloemendal. Radio Nederland Wereldomroep bestaat 25 jaar. Het bedrijf zette in 1947 de traditie voor... Van de in 1927 begonnen korte golfuitzendingen naar Nederlands-Indië... waarvoor in die tijd ook koningin Emma al belangstelling toonde. In 1947 vestigde de wereldomroep zich in enkele tot studio's omgebouwde Hilversumse villa's... van waaruit aanvankelijk alleen in het Nederlands en het Indonesisch werd uitgezonden. Dit is Radio Nederland, wereldomroep in Hilversum... met een uitzending bestemd voor de oostelijke gebieden van nieuw guinea Dissini Hilversum, Siaran Indonesia, Radio Nederland... Een hartelijke groet uit het vaderland voor alle zeevarende vrienden die dit laatste koopvaardijprogramma in 59 met ons meemaken. Dit was Guus Weitzel die lange tijd dit inmiddels opgeheven programma Schip van de Week presenteerde. Hij deed dat onder andere samen met Mies Bouwman. Dan komt hierna, nou, ik heb begrepen, voetbalnieuws, kaptein van uw zoon Joop. Dag lieve pap, Feyenoord doet het goed hè de laatste tijd. Ze staan hier op derde plaats. Ze wonnen van Fortuna met 3-1 en van Enschede met 4-1. Dat was niet de enige bekende Nederlander die bij de wereldomroep te horen is geweest. Morgen hoort u bijvoorbeeld een hele jonge Jeroen Pauw van Pauw en Witteman. Dit is Radio 1. Lunch. In het mediaforum vandaag naast mij Bert van der Veer, tv-kenner en regisseur. En Mathieu Slee, hoofdredacteur van De Story. Uh, een, een jonge Jeroen Pauw, want jij doet natuurlijk ook de regie bij, uh, bij Pauw en Witteman. Mm -hmm. Kan je die nog herinneren? Nee, ik moet zeggen dat uh, Jeroen pas op mijn radar is gekomen toen uh, hij met RTL Nieuws ging presenteren in 1989. Hij heeft ook nog een vader verleden, hij heeft zelfs een EO verleden, een wereldomroep verleden. Dus jullie kunnen nog even door ik met oude fragmenten. Het Ik wou heel erg spitten ja. in dat archief. Ja, ja. Was die een goeie geweest voor de presentatie van Zomergast? Want zijn naam ging ook Hubert. Bert? Ja, natuurlijk, het zou gek zijn uh, als ik zo intens met die mannen werk... dat ik Jeroen geen geschikte presentator zou vinden. Maar tegelijkertijd maar is het ook wel zo... Maar voor de hand zo... Het lijkt zo. Uh... Ja, nou ja, kijk, Jeroen, dat zie je ook vooral in vijf jaar later. Dat andere programma dat hij doet, is een ontzettend dus een scherpe en geestige interviewer. Alleen... Zomergasten, dat is... Ik geloof dat ze zes afleveringen gaan maken. Dat is niet zes weken werk, dat is gewoon een hele zomerwerk. En ik gun Jeroen ook heel erg om met zijn bootje... op de Vinkenveense Plassen te varen. Ook al vind ik vier maanden wat aan de lange kant. Oh, oh vier maanden. Ja, die zomerstops zijn altijd heel lang. Hè? Ja, en even ja. van de Brink krijgen weer zijn tijd. Waar gaat het nu om? Dat Jeroen te lang zomerstop krijgt? Of dat Knevel van der Brink te lang voor jou op tv zit? Het ene zit me meer dwars dan het andere. Ja, ja, ja, maar je laat even in het midden wat het dan is. Mathieu Slee, was Jeroen Pauw... Ja, het zijn ook altijd wat andere kandidaten dan je verwacht. Hè? Dus ik denk dat, dat Jeroen Pauw van Frank van der Linden... misschien ook te veel voor de hand liggen. Dat zijn te bekende interviewers voor een programma als zomergast. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen uh, dat de opwinding... die ik bij een hele hoop van mijn collega's in de media uh, bespeur... dat ik die uh, zelf totaal niet heb. Het zou me echt absoluut een bied wezen wie het programma gaat presenteren. Ja, het is volgens mij wel uh, ieder jaar dat Zomergasten ongeveer het enige programma is... wat meer draait om welke presentator het wordt dan om de gasten die er zijn. En dat is natuurlijk heel merkwaardig. Ja. Want ik bedoel, je zou uh, verwachten dat je als kijker ook gaat zitten kijken... dat er een gast komt die, uh, die je aanspreekt waarvan ja. je denkt van... hé, hey, die persoon vind ik leuk. Maar die moet dan wel weer in drie uur goed geïnterviewd worden. En ja. ik vind dat, dat, Jan Leijers, ik vind het een ontzettend interessante keus. Nog los van het feit dat ik toch meende dat jij net in een bijzinnetje tegen Frank van der Linden zei... dat je het ook nog een keer een smakelijk hapje vindt. Dus ja, de, hij, de, hij de wordt de George Clooney genoemd, uh, hè? de Belgische en, George Clooney. En in zijn hè? ik geloof dat hij in 1958 geboren is, als ik me niet vergis. Dus, dat, uh, ja. dus het kan wel, Bert. Ja, maar, ja, zo, ja in mijn league City hij, ongeveer. Maar het is, ik bedoel, als je ook naar de geschiedenis van die man kijkt, dat wordt alleen maar interessant. Die man is juryvoorzitter van de Belgische Idols geweest... Die Man heeft in Solstice geweldige hits gemaakt en muziek gemaakt. Maar reist ook door uh, de ja. Arabische landen en maakt een geweldige reis door. Dus ja, ik heb wel heel erg mijn hoop op gevestigd dat het in ieder geval geen elitaire zomergast wordt. Daar staat nee. hij, wat mij betreft wel een beetje gerand voor. Dus, en een een ik... Vlaamse benadering? Is dat een andere benadering, denk je dan? Een Nederlandse, Mathieu? Oh, dat ik denk ik wel namelijk. Ja, ja. Ze, plegen, ze plegen wat minder uh, hard te zijn, denk ik. Wat minder uh, uit op scoren. Ja. Ook al uit een soort demoedigheid. Dat je toch als, als Vlaming in Nederland mag presenteren. Maar tegelijkertijd ook wel een soort van, van humor. Waar, waar ik ook wel erg van hou. Ja, en dat misschien ook op... een fijne spiegel die uh, de Nederlanders wordt voorgehouden. Uh, tot Belgen net anders tegen zaken aankijken. Dat is ook misschien altijd... was ze van heel leuk uh, gas geweest. Ook. Ja, ja dat is ook maar ik ben blij dat hij het gaat presenteren. Pas goed. in juli overigens, hè? eind juli of zo. Ja, het duurt nog duurt heel, lang. heel lang. Maar ja, ik hoorde net al dat je veel lang tijd nodig hebt om voor Tuurlijk, te bereiden. Ja, je moet flink en wat zijn. boeken lezen en dat soort zaken. Ja, op werk Dus de volgende stap wordt in ieder geval het de gasten bekend gaan worden gemaakt. En dan wordt het, Mathieu, voor jou ook interessant. Ja, dan? absoluut. Ik, ik word spannend. Is, is goed. Go na half 1, uh, praten wij door over... Uh, <laughs> wat zeg je nou? Ik gok Vanessa, zeg ik. Maar dat heeft met je volgende onderwerp. Misschien, ja, misschien dat we daar aan toe uh, gaan, uh, gaan uh, komen. Dus man. in ieder geval gaan we het ook hebben na half in het mediaforum over... Het eerste lijsttrekkersdebat gisteravond van de CDA, de zes CDA-kandidaten. En we hebben het nog even over de jury van de Britse Voice, die veel te aardig is. Niet nadat u het laatste nieuws heeft gekregen van Dorot Meegens. Radio 1: Het NOS-journaal.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 De Chinese activist Chen Guangcheng zegt dat de autoriteiten hem hebben beloofd... een onderzoek in te stellen naar de mishandeling van hem en zijn familie. Een overheidsfunctionaris heeft hem namens de regering drie keer bezocht... in het ziekenhuis in Peking. Chen zei dat hij scherp in de gaten zal houden over wat terecht komt van het onderzoek. En het aantal mensen met dementie zal waarschijnlijk minder snel stijgen dan gedacht... blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Door de vergrijzing zal het aantal dementen in de komende jaren zeker toenemen... De onderzoekers hebben sterke aanwijzingen dat die toename minder explosief zal zijn dan tot nu toe is aangenomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Vanmiddag vrij veel bewolking en er worden ook buien verwacht en die zoeken vooral het binnenland op. Bij de buien is er een kleine kans op onweer. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 14 graden in het Waddengebied tot lokaal 20 in het Zuidoosten. En er staat een matige wind uit het zuiden. Vanavond en vannacht is het half tot zwaar bewolkt en moeten we ook dan rekening houden met buien regen. De temperatuur daalt niet onder de 10 graden en er staat maar weinig wind. Morgen woensdag houdt de bewolking de overhand en heeft het binnenland wederom de grootste kans op een bui. Net als vandaag loopt de temperatuur het 1 van 14 graden op de wadden tot 20 in het zuidoosten. Donderdag wordt de warmste dag van de week en waarschijnlijk ook de natste. A ah, en bij verkeersinformatie. De A65, Den Bosch richting Tilburg, is dicht na een ongeluk... tussen Knauwpunt Vught en Haren. Dat is een ongeluk met een vrachtauto. En de afsluiting blijft tot in de loop van de middag gehandhaafd. Het verkeer kan beter omrijden richting Tilburg. Dat kan via Eindhoven over de a 2 en de A58. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Mathieu Slee, hoofdredacteur van de Story... en Bert van der Veer, tv-goeroe. Ja. Uh, gisteren gekeken naar dat CDA-lijsttrekkersdebat. Het werd rechtstreeks uitgezonden op thema kanaal Politiek 24. En in de journaals zagen we natuurlijk uh, alleen de hoogtepunten. Uh, Mathieu, bij jou bleef het beperkt tot de hoogtepunten? Ja, ik heb de hoogtepunten gezien. En dat, uh, dat Als je erg de, onder de indruk... Dat waren er ook niet heel erg veel. Ik bedoel, uh, een belangrijk gedeelte van de fragment ging over de problemen met, met het geluid. ja. En uh, ja, er werd op voorhand al geroepen dat de kandidaten natuurlijk niet heel erg inhoudelijk zouden debatteren. Omdat de lijn uh, van CDO meer of meer vaststaat. Nou ja, wel op de inhoud, maar niet op de persoon toch? En ze nou, hebben allemaal ja, dezelfde maar... inhoudelijke visie. Ja, ja. ja, dus het was niet echt een, een debat waar de, waar de vonken van af uh, sloegen, om het zo maar even te zeggen. En toch heb jij, Bert, het helemaal zitten kijken. Ja, dat kwam ook omdat uh, bij Voetbal International, waar ik normaal gesproken... en kijk op maandagavond, Bert van Marwijk de gast was. Wat een topgast is, is natuurlijk. Maar het was een beetje alsof een drinkgelag in de kroeg werd onderbroken... omdat de dominee een glaasje suurnaars oh. kwam denken. De lol was een beetje raf. Toen dacht ik ineens, hé, hey, jij politiek 24 waarschijnlijk zijn het debat wel heel leuk. Uit. Ja, leuk. Nou, ik heb daar toch een uur, anderhalf uur uh, met, met veel genoegen naar zitten kijken. Ja? En ik weet ook wel dat, ze, dat het inhoudelijk helemaal niets voorstelt. Maar des te meer kun je, kun je dan vervolgens nagen zitten denken over persoonlijkheden, imago's... Uh, maar kwamen die er heel duidelijk uit? Nou, dat vond ik wel. Ik vind He? dat, ik, ik bedoel, ik vind dat Blake er wel een raar, een raar optreden heeft uh, vertoond gisteravond. Door, door ineens mensen die, op de, dat zat ook bij de hoogtepunten, <laughs> dus dieptepunten. Mensen die van speciaal vanaf de Veluwe waren gekomen te, te verwelkomen. En het was ook wel weer interessant om te zien hoe de, hoe de jonkies, om het zo maar eens te zeggen, die hoofdzakelijk oprecht stonden, uh, zich uh, wisten te weren. Uh, ja, ik vond, ik, vond het, ik vond het een interessant uh, debat. Het is natuurlijk net zo belangrijk als de presentatie van zomergasten. Maar <laughs> <laughs> in de, de marge. Jij ja, vindt het belangrijk, ja, weet je? Ja, ik, ik, ik, ik vind het debat, uh, zou voor een partij volgens mij heel belangrijk kunnen zijn. Uh, kijk naar wat er bij de PvdA is gebeurt. Maar kijk ook naar het, het CDA-congres natuurlijk van uh, uh, ja, Maar toen ging het ook echt ergens om, hè? Ja, maar dat zou nu ook ergens over moeten gaan. Ik bedoel, het CDA heeft nu de kans om de kandidaten te presenteren. En die kandidaten hebben een stuk voor stuk de kans om te laten zien van hé, hey, ik ben de dynamische persoon die straks die kar gaat ja. Ja, maar dat... en, en het beeld wat gisteravond bij mij ontstond, was eigenlijk toch een beetje mensen waarvan ik dacht: van ja, ik mis, het, ik mis het enthousiasme. Ja, maar je mist misschien ook wel een beetje de scherpte. Je had natuurlijk best een rondje kunnen doen van: en gaan we nog ooit samenwerken met Wilders of niet? Ik geloof dat ja. ja, dat zet. is niet besproken. Nee, maar dat is ook merkwaardig. Ik moest ook even wennen aan, uh, aan de, de debatleider. Uh, de man blijkt uh, Ton Roerig te heten. is wethouder hier in Hilfsum, dus ze moeten op ons woorden letten. Maar het was nou toch niet dat je zegt van. Ik bedoel, daar hadden ze ook Jacobine Geel of jou voor uit kunnen nodigen. Maar doe je toch een, het wat, pittige, wat, een, ja, een ja, wat... Dat was wat sprankelender was het een wat Dat hoop ik in ieder geval. Maar was dat niet ook vooropgezet? Dat het gewoon, je gaat elkaar nu nog niet aanvallen. Je bent allemaal ja, je een CDA. Ja, maar kijk, ik bedoel, je hoeft niet uh, keihard op de persoon te spelen. Maar ik bedoel, als, uh, kijk, het gaat nu natuurlijk om van wie, wie wordt uh, de lijsttrekker van het CDA. Ja. Maar ik bedoel, ik ben straks wel een potentiële kiezer. En ik bedoel, als ik hier naar zit te kijken, wil ik toch een idee hebben van: zit daar iemand bij die mij mogelijk is kunnen overtuigen om ze ja te gaan stemmen? En dat zit ook vaak in kleine dingen. Er werd op een gegeven moment gevraagd: wat is je lievelingsboek? En toen antwoordde van Haarsma Buma... dat hij in de biografie van Cooperus zat. Ik geloof dat er zelfs een applausje opklonk in de zaal: zo, van, zo, die man is een dik boek aan het lezen. <laughs> maar enige minuten later liet Bleken weten dat hij geen enkele idee had wat het laatste boek was wat hij gelezen had. En dat, dat neem ik dan toch gewoon een beetje mee. Meer ja, dan de, de standpunten. Ja, ja, dat vind ik dan dat dat toch interessant. Van. Is er überhaupt een personage? interessant als hoofdredacteur van de story om je op uh, te storten? Nou, we hebben uh, in het verleden de primeur gebracht over Henk Pleker. Uh, Met uh, zijn nieuwe, oh, nieuwe jonge vriendin. Ja, ja. En daar, ja, dat is daarover geleefd. heb ik hem van de week ook horen roepen. Dat, uh, Met Jack de Vries uh, is ja, die vriend die ook ja, uh, ja, zo'n soort vriendin ja, heeft. Ja, ja, nee, dat is, is, Henk Pleker uh, wordt begeleid door Jack de Vries. De dames kennen elkaar ook. Die, die delen hun smart, denk ik. Dus daar uh, zitten ongetwijfeld wel verhalen in op het moment dat hij uh, het gaat worden. Ja, gaat hij het worden? Ik denk het niet. Nee. ik denk uh, Haarsma Buma. Gok ik ik hoop eigenlijk ook Haarsma Buma. Omdat die, die, zich gisteren, leest. die zich overigens gisteravond wel een beetje staatsmannelijk gedroeg vond ik, alsof hij er al was. Een beetje boven de rest. Ja, he? alsof. Ik ga me niet in de discussie mengen. Als ik het woord krijg, dan neem ik dat één minuut en dan uh, ja, ik vond hem een beetje ja. tegen het arrogante aan. Dan moet hij voor oppassen. Nog heel even van jou, jouw kijk als regisseur. Daar is toch ook wel iets spranklerds van te maken, gewoon qua vormgeving en. Ja, maar het, het gaat natuurlijk met hele beperkte middelen. Kijk ja. dat er een paar idioten zoals wij zijn die naar Politiek 24 hebben gekeken. Ik denk dat het dichtheid daarvan onmeetbaar is. Ik vind me daar altijd meer over op bij de Kamerdebatten. Want dan wil ik heel erg graag zien van wat doet Wilders nu. Zit hij wel of niet met fleur te overleggen? En dat mm -hmm. zie ik dan niet. Wie zit het te sms'en? Wie zit er een kruiswoordpuzzel op puzzel op te lossen? Uh, het, dat, kan, dat kan absoluut wat beter. En dat is ook belangrijker dan zo'n CDA-bijeenkomst. Ja, maar gaan we alle ja, debatten dus zien? Moet ik moet heel eerlijk zeggen, dan vind ik het overigens dodelijk hoor. Want als ik naar uh, Politiek 24 zit te kijken en ze hebben een Kamerdebat... Yeah. <laughs> En ik zie een half lege zaal. En de mensen die er zitten, zitten heel onverschillig de sms'en. Dat ja. uh, ik bij mezelf denk, ja, maar ik zit hier naar te kijken. Ja. En zelf vinden jullie het kennen nog niet. Maar ja, ja dat trok je de vraag dus moet, moet, moet je al die debatten gaan uitzenden? Bij de PvdA we hebben we natuurlijk ook heel veel gezien. Toen naar het lijfstrekker gekomen was ja, worden. Uh, ja, ik vind het... Uh, je hoeft niet te kijken. Hm. Ik nou, een belangrijke hm. kamerdebatten die uitgezonden uitgezonderd worden. En, geloof me, een uh, adequate regisseur... kan al die sms'en en, en kruiswoordpuzzelende typjes... genadeloos afstraffen. Ik zou me dus ook verheugen, man. Ja, dat ja, ja. weet het. Nou, dan gaan we een pietje een keer Maar ja, ik, ik denk ja, ben overigens wel... Ik bedoel, als ik toch uh, een hoog functie ben in het CDA... Dan zou ik op mijn knieën nog een keer naar Camille Eurlings gaan. Van Camille, alsjeblieft, <laughs> overweeg nog een keer... We gaan de grens over. De BBC heeft de juryleden van The Voice opdracht gegeven om veel gemener te zijn tegen de kandidaten. De jury van het concurrerende Britain's Got Talent is namelijk wel gemeen. En dat programma scoort dan ook gelijk 2 miljoen kijkers meer dan The Voice. Simon Cowell van Britain's Got Talent geeft inderdaad niet de meest opbouwende kritiek. Ik zal u zeggen: Eden Road maakte de zong in een strange way current. Dit sounded 30 jaar uit het date. Het is de soort dingen die je zou horen. At a mediocre wedding. Oh, a... A... kijk, dan gebeurt er tenminste wat hè. Ook weer in strijd, in contrast met het CDA-congres van gisteren. <laughs> ja, ja, ja. Bert, wat, wat is leuker? Als iemand echt alle kandidaten serieus benadert. Dus ja, meer kijk, het, opbouwend uh, het, of het, gewoon uh, afstekend? Het uitgangspunt van The Voice uh, was natuurlijk altijd dat er mensen stonden die wat, die, die, die, die wat konden. En niet om daar uh, amateurs af te zeiken. Dat was Idols en, en, en andere vergelijkbare programma's. Uh, tegelijkertijd is het ook wel zo. Wat je, wat je moet realiseren is dat de eerste aflevering van The Voice... wel won van, uh, van Britain's Got Talent. Dat er nu eindelijk 2 miljoen, uh, een gat is van 2 miljoen. Maar ik denk dat dat ook niet zozeer komt... door een mogelijke vilijnheid van de juryleden... als wel dat dat de voice nu gewoon in het normale stadium is terechtgekomen. Het is nu een normale talent. Die, had. die stoelen die draaien niet meer om, die zijn, die zijn verwijderd. Prinses uh, Cattellet heeft een veel grotere variatie aan artiesten. Er treden ook merkwaardige buiksprekers ja, op. Er zit gewoon en een al. rariteit dus, bij, toch? En om kabinet buiten. Ja, ik vind het een beetje een beetje rare BBC-onachtige daad... dat te zeggen, we moeten te tekeer gaan. Een beetje SBS-achtig vind ik dat. Mathieu? Nou, ik, uh, ik zie er eigenlijk wel iets, uh, iets in, uh, in zitten in dat, in dat commentaar... Uh, ik, Jij zit ik, wel thuis op de bank. Yes, yes, ja, en, en niet zozeer om, om vanwege het afzekeren. Iemand moet niet worden afgezeken omdat hij uh, er raar uitziet... of mank loopt, wat in het verleden wel gebeurd gebeurt... Uh, op de Nederlandse televisie natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik vind, op het moment dat iemand daar een vertoning geeft... iemand wil een uh, groot artiest worden... en die zingt, uh, die zingt niet in de maat... of uh, die heeft een verkeerde houding erbij... ja, dan mag dat dus wel... of dan moet het juist geroepen worden. En dan mag het voor mij betreft ook wel op een beetje... Um, harde manier. Harde ja, laten we wel wezen, dat kunnen de Engelsen natuurlijk ook wel veel beter dan wij. Ja, uh, ik weet nog toen, de week uh, uh, uh, link, heb je daar natuurlijk ja, al ja. jaren. Ja. En hier hadden we dan de zwakste schakel. Ja. Ja, terwijl Sergio Morali kan zich ook redelijk uh, ja, maar ken, gedragen, niet, niet maar het staat niet in verhouding met hoe die vrouw dat in Engeland ja. uh, deed. Kijk, en als je uh, twintig jaar geleden gaat met de, de soundmix show, ik bedoel, hadden we natuurlijk Jacques uh, uh, Daarnaast had Barry Stevens, die bij iedereen riep, vooral doorgaan. Uh, ja, je wil natuurlijk als kijker ook wel serieus genomen worden. En als ik iemand uh, hoor vals zingen, dan vind ik het ook prettig... als een de lid dat dropt. Ja, en als de... hij dat een beetje leuk verwoordt, ja, dan um, is het ook een leuk Het is tenslotte entertainment. Ja. ja. Is het een beetje gezichtsverlies van John de Mol? Want het is natuurlijk zijn formule, Bert, dat hij dat nu nou, moet dat, aanpassen. Nou, ik denk dat hij daar geen seconde mee zit. Ik denk dat het gat van twee miljoen meer zit... dan wat er maar weer <laughs> kan worden. Ja. ja, ik denk dat, uh, god, als, uh, als de BBC zou zeggen van... ze moeten allemaal feestmutsen op en dat verhoogt de kijkdichtheid... dan Prima. vindt John het ook best, maar ja, als ja. ja, afgemaakt moet worden, is niet erg. Nou, wit het zelf Nu dat hield ik mee die Facebook. Ja, ja, ja. Nog even een dingetje tot slot. RTO Boulevard, uh, gisteravond belde Albert Verlinden uh, heel eventjes met Conny over gisteren. Is er iets tussen jullie? Nou, ja, we beginnen waarschijnlijk iets wel, ja. En we willen het nog zo graag voor onszelf houden. Ja, dat is nu niet meer gelukt, want die foto's worden nu, nu uitgezonden. Ja, ze belde van uh, naar haar terwijl ze op een schip zat uh, in Monaco. Met de baas van onder meer de Cosmo-kappers. En uh, de vraag was, uh, hoe romantisch is dit? Ze was er wel een beetje door overvallen. en Het was ook een redelijk ongemakkelijk gesprek, Mathieu. Heb je het gehoord? Ja, ik, ik, en, en je vindt het sneuven Connie... Nou, Begrijp ik. Ik, vond dat, ik, zat zelf, ja, ik zat zelf weg, zat nee, te kijken, op, wat, kijk, wat moet ik hier nou mee met ongemak? Ja. Er is natuurlijk een, een ander weekblad, een story... wat dit verhaal een paar weken geleden naar buiten heeft gebracht. Een ander weekblad waar je toevallig <laughs> de hoofdredacteur van bent. Maar toen werd het, ja. het niet bevestigd. als ik Nou, niet die, hebben, die hebben überhaupt niet gebeld met Conny. En okay. die hebben ook niet gebeld met de meneer in kwestie. Jullie hebben het maar gewoon gepubliceerd. De, de, de, de, dat waren wij niet hoor. Nee, dat was, oh, een, was een ander blad. Oh, okay. Die hebben het gewoon gepubliceerd. Uh, na alleen van die publicatie hebben wij uh, toen contact opgenomen met Connie. En Connie heeft toen uitvorig uh, ontkend dat er sprake was van een romans. En uh, daar hebben we ook keurig op geschreven. Uh, maar het speelt dus al geruime tijd. Ja. En, uh, maar ze Corrie... zijn nu aan het maar Is er nu een romans of is het geen romans? En, en Connie is zelf degene die voortdurend een beetje de, de, het, het spel gaande houdt. door te roepen. We kennen elkaar al 30 jaar. Wat niet is, kan nog komen, noem maar op. Dus uh, ze ja. houdt zelf het vuurtje een beetje. Maar gisteren Als ze toch iets bevestigen. Ze zijn beginnend aan het daten. Uh, ja, beginnend aan het daten. Ja, dus oh. ik, ik heb er... Uh, op een bootje ik, op de ik blijven, maar... yeah, waarom heb ik dat nooit? Ik, ik, nou, hij was... Uh, uh, ter van zijn 60-jarige verjaardag. Ja. En er waren heel veel goede vrienden ja. uitgenodigd. En hij ook met zijn, zijn hand, dat vind op, op, hand op, op, langs heel... haar gezichten gezichten wrijven. Ze zaten hand in hand. Maar, ja, ook wel heel, heel mooi boos. van Connie dat ze gewoon voor een leeftijdgenoot heeft gekozen. Geen toyboy, uh, gewoon man. Dat is dan waar jij het eerst aan denkt. Snap je? Het is, wat dat betreft is de cirkel rond. We hebben een Belg in mijn leeftijdscategorie. En Connie heeft Die een er man nog goed in de leeftijdscategorie. Ja. Ja. Maar goed, om terug te komen op je vraag. Ik vind dat Boulevard het keurig heeft gedaan. Ik bedoel, ze beweging een bewegende ja? beeld. Dus we hebben Connie gebeld, Connie reageert. Maar zij wist niet van die. Tenminste, zij werd volledig overvallen door die foto's. Want ze bellen ja, haar. Ze en op dat moment daar. wordt gezegd: je kunt het niet zien, maar we hebben op dit moment foto's van jou in beeld. terwijl je handje in handje zit met je, je vriend, waarvan wij denken dat het je vriend ja, is. Ik zou er, ja. ja. er ook een beetje onrustig van worden als ik zo geïnterviewd zou worden. En je kunt het niet zien ja. en je moet er maar vanuit gaan dat dat op dat moment op tv is. Ja. Nou ja. Of ja, jij zou, zou, zou er onrustig van worden, maar je het daarmee... Nou, ik zou er onrustig van worden. Als iemand laat ze bellen, bellen en zegt. Ik heb hier foto's van je, met je vriend. Dan zou ik denken: oh, wacht even. Wat ja. heb ik wel of niet op het achterdek gedaan? Ja. Je, je moet er toch niet aan denken. Op welk denken moment dat zijn het, die foto's uh, genomen. Pamela Anderson achter Allure's begint aan te nemen, zeg. Maar voor, geen probleem. Dit voor de kenners. Nee, nee. Bert, jij vindt ook geen probleem. Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik heb geen probleem en, mee. Nee, en Connie is natuurlijk ook, je uh, moet niet net komt kijken. Ze nee. weet hoe het werkt. Ik maak me meer zorgen over al die showbiz-huwelijken die afgezegd worden. Ik weet niet wat dat is, maar ik ook. Gaan jullie daar met z'n tweeën ja. nog even over hebben? En de nieuwste foto's van uh, Connie met haar uh, nieuwe vlam, die zien we ongetwijfeld bij jullie in het blad, toch, Mathieu? Morgen. Oh, ja. morgen? Nou, ja. Ja. kijk eens aan. Bij, Bert van der Veer. Uh, dat weet Connie overigens ook nog niet, maar hij belt er even op. Dat is ja, nou zo altijd. Mag ik jullie beiden danken? Graag gedaan. Bert van de Veer en Mathieu Sleep. Zometeen gaan we de nationale nieuwsquiz spelen. Vandaag met Christian Kruisinga. Die probeert de hoogste score neer te zetten. Niels, of dat hem gaat lukken? Dan wordt het zometeen in lunch. love, trip. Tijd voor de nationale Nieuwsquiz. Die gaan we vandaag spelen met Christian Kruisinga, 28 jaar uit Zwolle. Klopt. aparte de naam is dat Christian. Ja. Is het een samenstelling? Christian? Uh, nee, het is een uh, verbastering van Christian en dan op zijn Gronings. Christian. Ah, ah oh, Ik sprak het eigenlijk verkeerd uit. <laughs> nee, nee, het is wel gewoon Christian. Oh, je hebt dus, het, je ja, het voor Nederlands. We het voor Nederland, zo zeggen. inderdaad. Vrij van je werk vandaag een dag? Nee, nee, nee. Even in de lunchpauze heen en weer. Kijk eens aan. Nou, dan zou het extra leuk zijn als je even in die lunchpauze snel de hoogste score neer gaat zetten. Precies. 64 punten is de kandidaat van gisteren gehaald. Ja. Is te doen. Ik hoop het. Zullen we dan ja. maar gewoon van start gaan? Is goed. Succes. Dank je. De Nationale Nieuwsquiz. Griekenland is tot op het bot verdeeld. Een meerderheid van de Grieken is het over één een ding eens. Geen bezuinigingen meer. De uitslag van de verkiezingen is voer voor heftige discussies op straat. Het wordt vrijwel onmogelijk om een regering te vormen. Eén dag was de Griekse formatie al mislukt. Het lukte de leider van de grootste partij, de Nieuwe Democratie, niet om een coalitie rond te krijgen. Wat is de naam van die leider? Uh, Samaras. Samaras, klopt inderdaad. Antonis, om volledig te zijn, uh, zijn voornaam inderdaad. Ja, de conservatieve partij die nu nog in de regering zit... wil drastische bezuinigingen. Volgens de Griekse wet krijgen alle partijen in volgorde van grootte een kans om te formeren. En slaagt geen van de partijen erin, dan komen er nieuwe verkiezingen. Samaras nodigde gisteren al zijn collega-partijleiders uit... voor formatiegesprekken. Eén partij kreeg geen uitnodiging... omdat hij daar niet mee wil samenwerken. Welke partij is dat? Syriki... Zoiets. En de Nederlandse naam? SP. Nee, de Gouden Dagenraad. Oh, die partij die we ook al in het mediejournaal hoorden... waar ja. uh, nogal extreme uh, standbeelden na, denkbeelden op na worden gehouden... waar de journalisten ook allemaal op moesten staan als de grote leider binnenkomt. Oh, okay. ja. Die partij uh, hadden we het over. We gaan naar een uh, kop uit de krant. De vraag aan jou is waar uh, die krant de kop over gaat. Met okay. drie mogelijkheden. Het citaat is... En toen kon het speculeren beginnen. Gaat dit over één, Tovik Dibi wil lijsttrekken worden bij GroenLinks... en dat zorgt voor geruchten dat hij moeite heeft met Jolanda Sap... 2. Kunnen de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel samen optrekken in Europa? En 3. Bondscoach Bert van Marwijk maakte zijn voorselectie bekend voor de eerste stagetraining. Het citaat dus, en toen kon het speculeren beginnen. Ik, uh, ik heb de krantenkop niet gelezen, maar ik ga voor... De derde, bij van nou, Is dat goed beantwoord. En stond in NRC Next, dus die heb je dan waarschijnlijk niet uh, gelezen. Niet gelezen. Nee. nee, nee. Hij maakt die 36 namen bekend. Hè? En opvallende namen zoals Jetro Willems van PSV. En bijvoorbeeld ook een Nick Viergever van uh, AZ. Gisteren werd ook bekend dat één speler zeker niet meegaat naar het EK in Oekraïne en Polen. Die heeft namelijk een voetblessure. Wie is Erik, dat? Erik Pieters. Pieters, inderdaad. linksback van PSV uh, zal niet op tijd hersteld zijn. En ja, dan krijg je dus ook gelijk allerlei speculaties. Ja. Uh, wie komt er wel op die linksachterpositie te staan? Goed. Een tussenstandje. Uh, dat je drie vragen goed tot nu toe. Oh. Dus um, gaan wij mee naar de volgende vraag. Daarin laten we een fragment horen. En de vraag aan jou is, wie wil het woord horen? Ja. Ik vond schrijven altijd al een kwelling. Maar wel een die nodig was en die te dragen was. Maar in deze mate had ik het nooit eerder meegemaakt. Wie is dit? Um, gokje van de Heide. AFTA van de Heide. Oh. Inderdaad. Die gisteren dus de Libes Literatuurprijs heeft gewonnen voor ja. zijn roman Tonio. Hij was ook niet naar de uitreiking gekomen. Maar samen met zijn vrouw thuisgebleven. Omdat het boek gaat over de dood van zijn enige zoon. Die twee jaar geleden bij een ongeluk omkwam. En dat levert zoveel tegenstrijdige emoties op. De pijn daarvan en het winnen van zijn boek. Dat hij dus... Ja thuis was gebleven. Er was nog een genomineerde schrijver afwezig op de uitreiking. De vraag was, wie was dat? Nee, dat weet ik niet. Jeroen Brouwers. Nee. Die was genomineerd voor het boek Bittere Bloemen. Okay. Hij riet zich vertegenwoordigen door zijn uitgever. Dan gaan wij tot slot nog op zoek voor deze ronde... in ieder geval naar een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? Je krijgt daar verschillende aanwijzingen voor. Hoe minder je er nodig hebt, hoe meer punten het oplevert. Dus stop zodra je het denkt te weten. Komt ja. Okay. 4. Ik had een ongelukkig menage à trois... Drie. Ineens bleek ik een heleboel mammoeten te hebben. Twee. Wij gaan voor het radicale midden. Stop. Zeg het. Hollande? CDA. Maar CDA. Oh. gewoon in eigen land gebleven. Gisteren <laughs> okay. natuurlijk de eerste ver verkiezing voor uh, de lijsttrekking. Ja. Of het eerste debat wat uh, werd gehouden. Vandaar dat CDA. Goed, uh, je moet 16 vragen goed uh, hebben straks om een uh, hoge score, om gelijke score Worden te halen. lastig. Want je factor is op 4 uh, blijven hangen. Maar neem even de tijd om je te concentreren en dan gaan we zo de tweede ronde. Komt goed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 Volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling zijn hokjes als allochtoon en autochtoon niet meer relevant in onze samenleving. Het gaat om de toekomst en niet om de afkomst van mensen. Jaren geleden was dat onderscheid nodig om zicht te krijgen op achterstanden onder minderheden. Maar inmiddels hebben we het over de tweede en derde generatie die gewoon in Nederland is geboren en getogen. Is de stempel allochtoon nog relevant? Daar hebben we het dus over. De stelling nogmaals: de overheid moet het begrip allochtoon afschaffen. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070? 50 cent. U kunt gratis bellen. Het nummer is 081101, Dus 0800 -1101. En stemmen kan via de website www.stand.nl. Speciaal voor de Twitteraars. Gebruik hashtag Standpunt. We praten er straks over na half twee met Martin Sietalsing. was de eerste korpschef van allochtone afkomst en is inmiddels directeur van bureau Jeugdzorg Groningen. Gaan we het nieuws kanon spelen? Tweede ronde. Je nieuwsfactor was vier. Dus je moet uh, heel veel vragen goed beantwoorden. Christian, om. Uh, Voorlopig de hoogste score te gaan inzetten. Ja, Zoveel mogelijk vragen. Als je het niet weet, roep pas. En dan gaan we gelijk door naar de volgende. Ja. Komt-ie aan? De Nationale Nieuwsbis. Wie is door president Poetin voorgedragen als premier van Rusland? Met Velef. Is goed. Welke voetbalclub is hofleverancier van de voorlopige oranje selectie met PC. de 36 spelers? Is goed. Welk instrument ter waarde van 22 miljoen euro is in het Spaanse Koninklijke Paleis kapot gegaan? Cello. Is goed. Nederlandse gebruikers van welk sociaal medium kunnen nu laten zien dat ze orgaandonor zijn? Facebook. Is goed. Door welk computerspelletje heeft Rovio Entertainment de omzet vorig jaar zien vertienvoudigen? Angry Birds. Is goed. Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren heeft wie voorgedragen als lijsttrekker? Marianne Tiene. Goed geantwoord. In welke Italiaanse stad is gisteren de topman van een nucleair bedrijf neergeschoten? Rome. Dat is in Genua. Bij welk bakkersbedrijf zijn de algemeen directeur en de raad van commissarissen opgestapt? Pas. Bolletje. Welke Britse prins kreeg een onderscheiding voor liefdadigheidswerk voor gewonde militairen? Henry. Harry. Coffeeshophouders in welke stad zeggen dat ze meer klanten krijgen omdat de Wietpas daar nog niet geldt? Nijmegen. Dat is waar. Shell zegt te kampen te hebben met twee nieuwe lekken in oliepijpleidingen in welk land? Nigeria. Dat is goed. Awold mag van de Europese Commissie welke webwinkel overnemen? bol.com. Is goed geantwoord. Klanten van welk internetprovider kreeg gisteren te maken met een internetstoring? UPC. UPC is goed. In welke plaats controleert de politie of kinderen de snoepapiertjes niet op straat gooien? Pas. Dat is een dronte. Welke geheime dienst heeft een bom onderschept waarmee Al-Qaeda een vliegtuig wilde opnemen? Blazen. CIA. Is goed. In welke stad is gisteren een tent op het Occupy-terrein in vlammen opgegaan? Groningen. Is goed. Wat voor dier moet verhuizen uit Diergaarde Blijdorp omdat het soortgenoten pest? Een olifant. Is goed. Welke film heeft in Amerika in het openingsweekend ruim 150 miljoen euro opgebracht en Avengers. daarmee record? Verbroken. The Adventures is goed geantwoord. Oh, Dat bijna. Ging het ging zo goed. <laughs> Je hebt vijftien uh, vragen oh. goed beantwoord. Dus dan mis je één vraag. Dan waren ja, jullie ja. gelijk gekomen dan, uh, met de kandidaat van, uh, van gisteren. En uh, Harry Henry is de officiële naam. Ja. Dus dat is, uh, is goed gerekend oh, hoor. Okay. Ja, dus daarmee helaas kom je nog net op 60 punten. Dus het net niet genoeg om weekwinnaar te worden. Maar goed, je krijgt natuurlijk wel gewoon uh, de exclusieve lunchradio. En twee kaarten onder meer voor het beeld- en geluid-experience. Waar je dan een keer na werktijd uh, naartoe kan gaan. of niet, Uitstikke nou, leuk. Kan. Mag ik jou danken voor je deelname? Ja. Als u thuis een Open keer mee uit. wilt doen, stuur dan naam en nummer... naar nationale Straks het vervolg van lunch. Nu eerst het laatste nieuws met de NOS. Tot zo. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Er is makkelijk aan wapens te komen. Want hoe komen deze jongens in hemelsnaam aan deze wapens op die leeftijd? Belangrijke en gewone mensen. Heel indrukwekkend, want je krijgt echt kippenvel als je het helemaal tot je laat doordringen. Over de zin en onzin van het leven. En toen vond ik een briefje en daar stond op, vertel mij een verhaal, de politie heeft me kapot gemaakt. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. We moeten ook zeggen dat softdrugs niet meer verstandig is om te gedogen. We moeten gewoon hey. naar een algeheel verbod. Straks van 2 tot half 4 in Dit is de dag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.